Any fears? Yesterday's laughter turned to tears. His arms and legs <throat> don't feel so strong. His heart is weak. <throat> there's something wrong. Opens windows in despair. Tries to breathe in some fresh air. His conscience cries. It's on your feet. Without you, Jack, the town can't eat. Grosser Jack.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 Loud. Was er toen al sprake van kinderarbeid. Toen ze dit uh, nummer maakte in 1999, nee, 1967. Keith West, an excerpt from a teenage opera. Mooi stereo gemaakt trouwens. Ik heb hier nog een single. Ja, zo'n zwarte schijf van plastic zou je kunnen zeggen. En daar is het hartstikke mono. Nou, maar goed, dit is uh, een stuk leuker. En hey, welkom bij de show. Ga je oren verwedden tot een uur of twaalf met lekkere muziek. Zo voor tijdens de zondagochtend. Tijdens je ontbijt of brunch misschien wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Okay. Ik heb heel goed geslapen en ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen en een opgewonde kleur. Ik heb twee groene schoenen en ik heb O-a-ua, o hast je wat, hast je wat? hou ah, ah, ah. me vast, hou me vast, van me voor ik vall. Voor jou! Has je wat, hast je wat? Hou me vast, hou me vast, for ik voor die fall. O-a-ua, je wat, hast je wat? Doe nou wat ik vall. Voor jou! Hou me vast, hou me vast, voor ik voor die fall stevat pa wat? Bos heet ze vanachter, vang me, geweldig, uit 1982, in de show. Een Aphrodite Child met Break. In een ogenblik um, gaan we het hebben over jouw privacy op internet, Bits of Freedom. Um, ik spreek straks met Esther Krabbendam. zij is van Bits of Freedom en ze gaat vertellen waar uh, zij voor staan... en waarom zij zo letten op jouw en uh, mijn privacy op internet. Dat dus straks, maar eerst... Barry Como Magic Moments. Magic moments When two hearts are killed Magic moments Memories we've been sharing I'll never forget the moment we kissed The line of the hayride The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride back. up the line for hours and hours, the Saturday dance, I get up the nerve to send you some flowers, man. sound at the floor, fell out of my car, when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop, when everyone came, in funny disguises magic. Nice. Oh. Gok verloren Oh ik wel Oh ik wel Elke trein heb ik gemist Naast elke pot heb ik gepist Oh ik wel Oh ik wel Dus voor iemand die nog nooit iets Voor niets gekregen heeft Is het zo'n groot cadeau Dat jij iets om mij geeft Elke dag een eitje bij het dan ik Mag er na? Mag er voor? En na de lunch nog tussendoor? En ik ben nooit meer levensmoe. Tot aan het laatste zoutje toe. Is nooit te laat. Als het klopt, dan komt de binnen. Oh ik, wel. oh, ik wel. Achter ieder net gevist. een optimist tot in de kist. Oh, Dan bijtje, je, ik mag erna, mag ervoor En na de lucht tussendoor En ik ben nooit meer levensmoe Tot aan het laatste zoutje toe Ik heb de hoofdprijs Kijk eens wat er naast me ligt Met jouw naam op mijn gezicht Ik heb de hoofdprijs Mm -hmm. Jij hebt mij. Elke dag een eitje bij het ontbijtje. Ik mag erna, ik mag ervoor. En na de lust nog tussendoor. En ik ben nooit meer levensmoe. Tot aan het laatste zoutje toe. Een prachtig lied van Rob de Dijs van zijn uh, net nieuwe CD. Het is mooi geweest. Ja, ik ben trouwens nog steeds onder de indruk van zijn uh, optreden in uh, op 1 van vorige week vrijdag. Als je uh, zin hebt, moet je daar vooral eens naar kijken. Op uh, uitzending gemist. Rob zo de lijstjes dus met Eitje en Perikomo ervoor met Magic Moments hier op GoFM. Our lips shouldn't touch. Zwoele liederen ooit gemaakt Van Van Doris Day Move Over Darling Heel leuk geleden en een grappig stereo gemaakt trouwens Gebeurt wel vaker tegenwoordig En Gary Rafferty Right Down The Line ik zie opeens dat uh, Teneuze een uh, nieuwe wethouder heeft. Frank Dij. Ja, is dat al een paar dagen geleden in de krant. Kan ik ook wel uh, na tellen natuurlijk. En hij was journalist en communicatiemedewerker. En hij gaat zijn best doen voor de gemeente. Goeie zaak. En hij heeft mooie woorden over voor de vertrekkende wethoudster. Elvenviel nou, hier in de show. Forever young.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 Play by the Marie s'en va lors de brouillard si on chantait si on chantait Me peine n'est pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur y passe parmi les femmes, pourquoi le t'aime, celles qui t'en semblent, je les prête, Marie Divine, sans mousseline. Dans ta cuisine, je t'imagine Si on chantait... Veel hoorde je zojuist hier in de show bij GoFM. Forever Young. Trouwens een prachtig nummer voor in de parkeergarage daar bij het stadhuis. Hè? Of gemeentehuis. Ja, geweldig dat geldt door de hele tent. Geweldig, echt waar. Mensen uh, Julien, Claire met Sion Chanté. Hier in de show. Ik hoop dat het een beetje mee zit vandaag bij je op deze zondagmorgen. Dat je een beetje uitgeslapen bent. Of uh, kom je nog maar net tussen de klambe lappen vandaan? maar kunnen. Nou ja, dan in dat geval goedemorgen. In de show gaan we het hebben over internetveiligheid en een organisatie die zich daarmee bezighoudt. De organisatie heet Bits of Freedom. We gaan praten over het werk van de organisatie en natuurlijk hoe je lid kunt worden en geheel passend bij de tijd een mondkapje cadeau kunt krijgen. Ik ga erover praten met Esther Krabbedam. Ze is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Krabbedam, wat is dat? Bits of Freedom. Witte Freedom is een organisatie die opkomt voor uh, internetvrijheid en online privacy. Je zou ons bijvoorbeeld kunnen kennen van de grote campagne tegen de sleepwet van een aantal jaar geleden. Maar we vechten ook tegen de enorme macht van uh, Facebook en, uh, en Google. En we willen dat jij veilig online ja, kunt zijn. Dus de overheid bijvoorbeeld de hele tijd met je meekijkt wat je aan het doen bent. Ja, wat is jullie vrees? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat uh, jouw recht op privacy wordt gewaarborgd. Dus dat jij degene bent die de controle heeft over wie wat van jou weet... en wat je met wie deelt. En uh, we zien dat bijvoorbeeld door de groeiende macht van de techbedrijven... maar ook door de drang van de overheid om uh, zoveel mogelijk uh, over je te weten... Ja, dat dat recht soms in gevaar komt. Uh, nou ja, wij willen ervoor zorgen dat jij zelf degene bent die bepaalt uh, wie wat er voor jou weet. Ja, maar ik hoor het iedere dag omheen. Hè. Wie niks te verbergen heeft... Heeft niks te vrezen. Ja, ik denk dan, je hebt vast wel iets te beschermen. Je hebt misschien niks te verbergen, maar je hebt wel iets te beschermen. Je deelt niet zomaar met iedereen je rekeningnummer of je salaris. Dus ja, ik denk wel dat als je er echt over doorvraagt bij mensen... kom ik er toch vaak achter dat er wel degelijk dingen zijn... die je, die je eigenlijk zelf wel gewoon wil beschermen. En dat je zelf wil weten uh, met wie je dat deelt en of je dat deelt. Ja, maar ook dan zeggen mensen daarop weer van... ja, maar ze weten toch al alles van je. <lacht> Nou, ik denk dat we er dus uh, ervoor moeten zorgen dat ze niet alles van je weten. Zo. En het is, ook, uh, het is ook heel lastig als je niet weet wat er gebeurt met de informatie die mensen over je hebben. Bijvoorbeeld wordt het gekoppeld aan uh, algoritmen die gaan bepalen of de belastingdienst extra checks doet bij jou. Wat, wat hè, onlangs is gebeurd. Wat uh, weet de politie eigenlijk allemaal over je? Krijg je bepaalde advertenties te zien? Zijn producten die jij ziet duurder dan die die andere mensen zien online? Omdat er bepaalde informatie over jou bij bedrijven terecht is gekomen. Krijg je appjes van mensen met gekke phishingsberichten. En, en hoe komen ze aan die telefoonnummers. Dus het zijn denk ik allemaal wel degelijk dingen waar we misschien niet te vaak bij stilstaan. Maar wel echt last van kunnen hebben. Ja, maar wat doen jullie eraan? Goede vraag. <laughs> Dus wat wij doen, we doen onderzoek naar waar dit gebeurt, wanneer dit gebeurt. En we proberen dan meteen uh, in actie te komen. Dus we gaan bijvoorbeeld met de politie in gesprek dat er wetten komen die dit verbieden. We, uh, we hebben ook een heleboel uitleg over wat je zelf kan doen. We hebben bijvoorbeeld een toolbox waar we uitleg geven uh, hoe je zelf je privacy kan beschermen. Toolbox.bitsofreedom.nl Dus deels is het... Onderzoeken, in actie komen uh, en deels is het mensen zelf de tools geven om in actie te komen. Is het uh, ook succesvol, het werk van jullie nu dan? Uh, nou, bijvoorbeeld bij de Sleepwet-campagne, dat was een, een onderwerp waar een referendum over werd gehouden. Um, en uh, daar wisten heel veel mensen niet zoveel van, maar er was wel een referendum en we hebben daar toen uh, heel veel actie over gevoerd. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de kiezers heeft gezegd: we willen dat Sleepwet niet. Dus dat is, uh, was bijvoorbeeld een, een succes. Aan de andere kant heeft de overheid nu wel uh, gezegd... ja, jammer dan, we gaan toch uh, een, een poging doen om het wel te doen. Dus daar, uh, daar moeten we de hele tijd bovenop blijven zitten. En ik denk dat bijvoorbeeld een ander voorbeeld is... dat rondom de corona-app hadden wij heel veel vraagtekens. De coronacrisis gebeurde, er kwamen opeens superveel maatregelen... die best wel veel impact hebben op onze privacy. We hebben al ons werk aan de kant geschoven... en ons helemaal daarop gefocust. En nog steeds moeten we daar bovenop blijven zitten... en denken we dat het beter kan... Maar daar kan je wel echt zien dat het helpt om op het juiste moment... en heel vaak te zeggen en uh, bovenop dat ministerie te zitten en zeggen... hallo, let op, het gaat ook om privacy van heel veel mensen... Tuurlijk willen we de, de, uh, het virus stoppen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat het op een veilige manier gebeurt. Nu zijn jullie afhankelijk van uh, ja, donateurs. Um, ja, jullie hebben een hele opmerkelijke campagne. Wel passend bij deze tijd. Als je lid wordt nu krijg je een mondkapje. Waarom deze actie? <laughs> nou, we vinden het belangrijk dat je jezelf beschermt tegen het virus. Daar kan een mondkapje bij helpen. Je krijgt ook een webcam cover bij een donatie. Dus dan kan je zelf bepalen of je wil dat mensen jou meekijken... Met videobellen kan je zelf de camera aan en uitzetten, dus je krijgt een pakket van een mondkapje en een webcamkoffer, omdat we je on en offline willen beschermen. Als je bij ons doneert, dan help je met de strijd voor veiligheid online, voor privacy online. En je krijgt dat mondkapje en die webcamkoffer, zodat je ook zelf hè, die tools hebt om je te beschermen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Bits of Freedom? Op onze website, bitsoffreedom.nl slash corona, kan je alles vinden over ons werk daarop en meteen doneren. En op bitzofrienden.nl kan je natuurlijk nog veel meer lezen over ons werk. Ook uh, op het gebied van uh, de platforms Facebook, Google, gezichtsherkenning, het sleepbed, uh, encryptie en andere online privacy onderwerpen. Ja, ik krabbel even op mijn hoofd. Hè. Jullie hebben een Facebookpagina, jullie hebben ontzettend veel kritiek <laughs> op Facebook. Uh, leg uit. Nou ja, we denken dat we juist de mensen die op Facebook zitten ook moeten bereiken om hen te vertellen waarom wij die kritiek hebben. Sowieso plaatsen we alleen maar dingen die we zelf op onze website zetten en zetten we er heel vaak bij. Lees het op onze website, lees het niet hier op Facebook. Um, ja, we willen wel ook heel veel mensen bereiken. Dus dat is eigenlijk ook precies wat we zo lastig vinden aan Facebook. Ze hebben eigenlijk onze hele communicatie overgenomen. Dus als je tegenwoordig heel veel mensen wil bereiken, moet je er bijna wel op zetten. En wij denken dat we veel meer van allemaal verschillende soorten platforms nodig hebben, zodat we niet afhankelijk zijn van één hele grote. Er is nog een hele strijd te leveren, zo te horen. Zeker. Goed, uh, nog één keer het uh, webadres. bitsoffreedom.nl slash corona. Esther Krabbedam, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Vrolijke muziek op de zondagmorgen hier bij GoFM. Terwijl het uh, toch wel herfst is, hoor, buiten. Ja, toch wel. Een beetje warme temperaturen voor de herfst vind ik dan weer wel. Maar uh, nou, geen blaadjes meer, ja. Op de stoep. Heb je dat weer? Um, een mooie van Anika. Oh, Shooby-Doo lang? We kennen haar van Japanese Boy. Weet je nog, dat was haar enorme hit. En daarna maakten ze nog een paar, waaronder deze. Verder Caro Emerald. Ik ben daar wel stiekem een beetje verliefd op. Misschien jij ook wel. Je hoorde haar alweer met een nummer van tien jaar geleden. Stak ongelooflijk zo lang geleden en, en, al. Ja, het is een beetje ouderwets klinkende muziek... maar het is het natuurlijk niet met het gescratch er tussendoor... van de DJ die haar altijd ondersteunt. McGinn, Clark en heel in de show bij GoFM en Backstage Pass...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 true Natuurlijk leuk op mij hier bij GoFam. En McGinn, Clark en Hillman Backstreet... Uh, nee, Backstage Pass. Voor tijd voor koffie, geloof ik. <laughs> 1979. De lekkerste muziek bij GoFam. En natuurlijk ook de beste informatie straks... Uh, over een half uurtje ongeveer. Dan hoor je het verslag van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op en vroeg u wanneer heeft u zichzelf uitgedacht. Je hoort het straks allemaal maar eerst. Eric Clapton met Promises en zometeen het nieuws. Tot zo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 So what I want you to see That I still loved you But just now. I got a problem Can you relate I got a woman Calling love, pay.